12 uur, jury Stubenitski met het NOS-journaal. De tweede verdachte van de overval op een Haagse juwelier is opgepakt. Juwelier Ruud Stratman werd vorige week neergeschoten en overleed later. De verdachte, de 19-jarige Sandro Grigolia, is in Georgië aangehouden. Dat heeft de politie Haaglanden bevestigd. Hij gaf zichzelf vanmiddag aan bij de Nederlandse ambassade in Georgië... waarna hij door de lokale politie werd opgepakt. De Nederlandse en Georgische justitie overleggen nu over zijn uitlevering... De andere overvaller werd afgelopen nacht opgepakt in Den Haag. Sinds de overval waren de twee mannen voortvluchtig. De politie verspreidde gisteren hun namen en foto's. Vandaag kon de belangstellende afscheid nemen van Ruud Stratman. In en rond zijn winkel lag een zee van bloemen. De juwelier wordt vrijdag gecremeerd. Ajax is voor de 31ste keer kampioen van Nederland. De Amsterdammers wonnen vanavond in de arena met 2-0 van VVV... en zijn daardoor in de laatste wedstrijd niet meer in te halen... De Amsterdamse doelpunten kwamen van de Jong. Morgenavond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de arena. Na de overwinning van vanavond werd er vuurwerk afgestoken op het Leidseplein... en klommen fans in lantaarnpalen. Het feest verloopt tot nu toe gemoedelijk. Uit voorzorg heeft de gemeente Amsterdam extra politie achter de hand. In de arena gingen na de uitreiking van de kampioenschaal de lampen uit. De spelers liepen vervolgens in het licht van enkele schijnwerpers... door een juichend stadion. In de strijd om de tweede plaats deed Feyenoord goede zaken... door een 4-1-overwinning op Heracles. PSV won met 5-0 van ADO Den Haag en staat nu derde. In het duel om de laatste plaats speelde De Graafschap... met Excelsior met 2-2 gelijk. In het debat op de Franse televisie... heeft zittend president Sarkozy zijn socialistische uitdager Hollande... direct proberen weg te zetten als een linkse opportunist. Hollande zei dat Sarkozy maar weinig heeft gepresteerd... de afgelopen vijf jaar. Volgens hem is Sarkozy niet de president van alle Fransen. Hollande zei dat hij een rechtvaardige president wil zijn... en het Franse volk een nieuw vooruitzicht wil bieden. Sarkozy sneerde dat iedereen dat altijd zegt in een debat. De president beklaagde zich erover... dat hij de schuld krijgt van de economische problemen van Frankrijk. Hij benadrukte niet de enige schuldige te zijn. Het tv-debat van vanavond is het enige debat tussen de beide Kemphanen... voor de tweede ronde van de presidentsverkiezing komende zondag.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 De Chinese dissident Chen Guangchen wil toch vertrekken uit China. In telefoongesprek met Amerikaanse media... zei hij dat hij vreest voor de levens van zijn gezin. Chen heeft opnieuw hulp gevraagd van de VS... zodat hij China samen met zijn familie veilig kan verlaten. De blinde dissident stond onder huisarrest. Vorige week vluchtte hij naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Eerder vandaag verliet Chen het gebouw. De VS zou van China de garantie hebben gekregen... dat Chen goed wordt behandeld... Veel klanten van Vodafone hebben vandaag gebruik gemaakt... van de mogelijkheid om gratis te bellen en te sms'en. Dat kan als goedmakertje vanwege de grote storing bij Vodafone... van begin vorige maand. Volgens het telecombedrijf is er vandaag zo'n 50 meer gebeld... en ge-sms'd dan op een gewone woensdag. China is voor het eerst de grootste smartphone-markt ter wereld. In China zijn in het afgelopen kwartaal... bijna 10 miljoen smartphones meer verkocht dan in de Verenigde Staten... Samsung heeft het grootste marktaandeel in China, 22 procent. Apple staat met 19 procent op de tweede plaats. De Britse luchtmacht heeft voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... gevechtsvliegtuigen in Londen gestationeerd. Ze doen mee aan een grote militaire oefening voor de Olympische Spelen... die tot 10 mei duurt. De straaljagers zullen vrijdag en zaterdag laag boven de Britse hoofdstad vliegen. Aan die oefening doen ook legerhelikopters en marineschepen mee. De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft vanavond het 39 jaar oude Europese doelpuntenrecord van de Duitser Gert Müller gebroken. De aanvaller van Barcelona scoorde in de wedstrijd tegen Malaga drie keer en bracht zijn doelpunten totaal dit jaar daarmee op 68. Müller scoorde begin jaren 70 67 keer voor Bayern München.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Clary Polak. China heeft de blinde activist Chun een veilige plek beloofd... waar hij met rust gelaten wordt. Nogal onwaarschijnlijk als je weet hoe dat land zijn dissidenten pleegt te behandelen. Maar in China moeten ze gedacht hebben... de wereld wil bedrogen worden. Ze draait tenslotte zelf ook. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Na een turbulent seizoensbegin werd Ajax vanavond op een slof en een oude voetbalschoen kampioen. Mensenrechtenorganisaties zetten kanttekeningen bij de belofte van China om de activist Chun voortaan met rust te laten. Morgenavond is de wereldpremière van het Requiem voor Auschwitz, gecomponeerd door de Nederlandse Sinto Roger Moreno Raadgeb. De componist en de organist Jan Raas zijn hier om erover te praten en enkele fragmenten live ten gehoor te brengen. En zo'n beetje half Frankrijk volgde vanavond het rechtstreeks uitgezonden... en enige televisiedebat tussen de twee presidentskandidaten. Het moest de zittende president Sarkozy weer enigszins terug in de race brengen. U hoort zo of die missie succesvol is geweest. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 2 mei. Bijna een week was het tweetal voortvluchtig... dat verdacht wordt van de roofmoord op de Haagse juwelier Ruud Stratman. En nu zitten ze binnen een dag allebei achter de tralies... Vannacht pakte de politie de eerste verdachte op. In combinatie met het lopende rechercheonderzoek uh, gaf dat een, een spoortje richting de Haagse-Gilderswijk. En daar hebben we tegen middernacht deze 19-jarige verdachte kunnen aanhouden. De tweede verdachte heeft zich aan het eind van de middag op de Nederlandse ambassade in de Georgische hoofdstad Tbilisi gemeld. Dat heeft de Nederlandse ambassade heeft contact gezocht met, met, met de heren in Nederland en ook met, met, de, met de politie in Georgië. En uiteindelijk heeft de, de Georgische politie de man aangehouden. Het openbaar ministerie heeft ook alles op alles gezet... om het duo zo snel mogelijk op te sporen. Beelden van de overval werden op tv uitgezonden... evenals foto's en de volledige namen van het tweetal. Een ongebruikelijke stap, maar noodzakelijk volgens het OM. Veiligheid en het recht zwaarder te laten wegen... dan de inbreuk op de privacy. Ook al weet ik eh, dat die beelden nog langer op het internet kunnen blijven staan. In de winkel van de Haagse juwelier kon iedereen afscheid nemen van Stratman. Maar wat zeg je op zo'n moment tegen de weduwe? Ik zeg uh, tegen de weduwe dat ze sterk moet blijven... en uh, ik hoop dat ze heel veel geluk in de leven nog krijgen. Voor het tweetal dat vermoedelijk de dood van de juwelier op zijn geweten heeft... tonen de afscheidnemers geen enkele clementie. Deze mensen moeten leven lang de bak in. Je krijgt een enkel bandje om en dan is het gebeurd. Nee, deze moet echt uh, zware straffen hebben. Uitgerekend vandaag vond er een gewelddadige overval plaats op een slijterij in Dordrecht. Een verslaggever van RTV Rijnmond stond net een getuige te interviewen toen er diverse schoten klonken. Verschrokken? Ja, toch wel eigenlijk. Vooral omdat hier toch een rustige buurt is. Dat waren er weer drie. Precies dezelfde schoten, vier, vijf. Ik tel er zeven. Zes dagen lang hield hij zich schuil in de Amerikaanse ambassade in Peking... ...de Chinese activist Chen Guangcheng, die zo miraculeus was ontsnapt aan huisarrest. Maar vandaag verliet hij ineens zijn schuilplaats om naar het ziekenhuis te gaan. De Amerikaanse media smullen van alle ontwikkelingen. All China's distant drama takes another dramatic turn... ...as Chen Guangcheng leaves the US embassy in Beijing. Intussen eist China excuses van de Verenigde Staten... omdat ze zich met binnenlandse zaken hebben bemoeid. Maar minister van Buitenlandse Zaken Clinton piekert daar niet over. En dan was er nog het nieuws dat Kamervoorzitter Verbeet ermee ophoudt. Zes jaar was ze voorzitter. Soms was ze streng, maar er was ook ruimte voor humor... En soms verloor ze zichzelf daarin een beetje. Voorzitter, ik zou toch ja. graag even Ik vraag willen... alle mensen die antwoord geven om dat zo te doen... dat we dit debat ook nog een redelijke tijd kunnen afronden. Nee, nee, nee, meneer Brinkman. Gaat u alsjeblieft zitten. Gaat u zitten. De motie De Wit over het opschorten van de toepassing van de Leidraad voor Bewerkelijkheid. <lacht> <lacht> Nummer 11. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dit is echt heel lang geleden dat ik dit gehad heb. <lacht> En het nieuws in de krant van morgen werd samengevat door Martijn Nijhuis. Ja, Nederlanders laten uit angst voor een val van de euro steeds meer spaargeld omzetten naar andere valuta. Bij een eigen bank dus. Dat meldt de Volkskrant. Sinds het begin van de crisis is bijvoorbeeld het bedrag dat is uitgezet in Frins, Zwitserse francs verdubbeld. En het bedrag in Japanse jens is vervijfvoudigd, blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank. Dat is niet per se voordelig. Nederlandse banken rekenen vaak veel kosten voor het omzetten van spaargeld in andere valuta. En ook wordt soms geen rente vergoed. De Telegraaf heeft kritiek op het aangekondigde protest van de politie. Agenten willen morgen stapvoets gaan rijden op de toegangswegen naar Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. En daardoor wordt het verkeer naar verwachting volledig lam gelegd. De krant noemt het onaanvaardbaar. De politiebonden zeggen dat de veiligheid niet in het geding komt. Maar die toezegging is niets waard, stelt de krant in het commentaar. De laatste keer dat de politie een kunstmatige file veroorzaakte... kwam er een onschuldige automobilist om het leven, schrijft de Telegraaf. Oké, okay, dat was onder heel andere omstandigheden. Maar ook toen was er sprake van een buitenproportioneel middel... en het nodeloos in gevaar brengen van burgers. In het commentaar van Trouw gaat het over het EK-voetbal in Oekraïne. Verscheidene Europese leiders dreigen niet naar het EK toe te gaan... Wegen oud premier Timoshenko, die terecht staat in een politiek proces. De hevigheid van de kritiek roept vragen op, schrijft Trouw. Want de toestand in Oekraïne is sinds afgelopen oktober, toen Timoshenko veroordeeld werd, niet veranderd. Toch buitelen Europese politici op opeens over elkaar heen om hun afkeur te tonen, schrijft de krant. Waarschijnlijk omdat ze niet voor elkaar willen onderdoen. Nu foto's opduiken waarop te zien is dat Timoshenko is mishandeld. Het riekt naar opportunisme, maar dat maakt niet uit, vindt trouw. Het is goed dat Europa door het EK gedwongen wordt... om zich uit te spreken over de situatie in Oekraïne. De Volkskrant heeft forse kritiek op het CDA. De partij deed anderhalf jaar lang alsof de samenwerking met de PVV van harte ging. Maar ruim een week na de val van het kabinet... rent het CDA weg voor alles waar de partij nou net voor was gaan staan. Henk Bleker laat weten dat hij eigenlijk nooit wat zag in de PVV en geeft zijn handen af van bijna de hele immigratieagenda, waar hij toch zelf voor heeft getekend. En geloofwaardig komt het nu allemaal niet meer over, schrijft de krant in het commentaar. NRC Next heeft een verhaal gecheckt dat elke keer weer opduikt in de kranten. Al jarenlang wordt geschreven dat één op de vijf ouderen wordt gepest. Volgens NRC Next komt het cijfer uit een masterscriptie, een verslag van 15 pagina's. De krant maakt gehakt van het verslag. Onder meer omdat niet duidelijk wordt aangegeven wat onder pesten wordt verstaan. Ook heeft de onderzoekster zich beperkt tot een kleine 200 ouderen in Nijmegen en omgeving. Verder ging niet, zegt de studenten, want ik moest met het openbaar vervoer. Volgens NRC Next is het discutabel of een paar centra in het oosten van het land representatief zijn voor heel Nederland. De site beleefdelente.nl van de vogelbescherming is een grote hit dat meldt het Nederlands Dagblad. Mensen kunnen er live meekijken in vogelnesten. Gisteren zagen de bezoekers hoe een ooievaarsmoeder met haar snavel haar kleinste kuiken doodde. Wat veel kijkers schokte was dat de moeder probeerde het kuiken op te eten. Het regende kwade reacties op het forum. Zijn die ouders soms te lui om vier maagjes te vullen, vraagt een kijker. En op 28 april kwam een eind aan geluk in een nest van een merel. Eerst schoot de moeder verschrikt van haar nest. Nog een seconde later kwam het kopje van een kat in beeld. Nou, de rest laat zich raden. Wie nu het opgenomen filmpje daarvan bekijkt, krijgt eerst de volgende tekst te zien. De nu volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Liquid Jesus Lenny Kravitz. Hij staat dit jaar op het North Sea Jazz Festival. Ajax is landskampioen. En supporters van de club vieren dat op het Leidseplein. En als het goed is staat Jeroen de Jager daartussen. Dus hij zal mij wel niet horen. Hoe is de sfeer, Jeroen? Ja, nee, ik hoor je wel, Keri. Oh, nee. uh, de sfeer is nog steeds hartstikke goed. Uh, uitbundig zou ik het willen opschrijven. Je uh, zijn vanaf uh, een uur of... Zeven, een paar honderd supporters die uh, op televisieschermpjes binnen in de zaken de, de, de wedstrijd uh, hebben gevolgd. Het was verboden om je schermen neer te zetten om uh, grote toelop van mensen te voorkomen. Want uh, dat wilde ze hier voorkomen, dat er echt heel veel mensen naartoe kwamen. Nou, die paar honderd mensen die staan hier nog steeds. Er zijn wat mensen bijgekomen vanuit de stad, een paar vanuit het stadion. Geen massale toelop hier, uitbundige sfeer. Mooi. Ik praat verder met uh, Frits Barend en met Menno de Galand. Met Frits Barend omdat hij hoofdredacteur is van het blad Helden. En met Menno de Galand omdat hij het boek De Koe van Kruijf schreef. Een reconstructie van de terugkeer van Kruijf bij Ajax. Uh, en allebei fanatiek Ajaxiet, uh, heren? Ik wel, ja. Uh, ik uh, ben iets neutraler geworden door mijn werk... Maar in mijn hart ben ik nog wel een uh, voet Ajax-ja. Ja, bekend het nou maar. Zeg, nog, nog geen half jaar geleden leek Ajax kansloos. De bestuursoorlog tussen Cruijff en een andere commissaris was op zijn hoogtepunt. Bestuurlijk Ajax ging rollenbollend over straat. Uh, um, hoeveel geld hadden jullie toen gezet voor de kansen van Ajax op de kansen van Ajax voor de titel, uh, menno? Ik gaf ze geen uh, uh, eurocent meer, om het zo maar te zeggen. Geen eurocent meer. Uh, daar kun jij overheen, Frits. Uh, ik ga <coughs> Ze nog minder, maar Twente was zo vriendelijk om Ko Arians te ontslaan. En Twente was een van de grote favorieten. En dat heeft uh, zodanig uitgewerkt dat Ajax steeds dichterbij kwam. PSV is al door de laatste jaren heel labiel, maar Trent was heel stabiel. Oh ja. En met uh, dank aan de slag van Coadriaan is Ajax kampioen geworden. Eigenlijk zeg je, het ligt niet aan de kracht van Ajax, maar aan de zwakte van de concurrentie? Ja, nou, op het eind wel, maar die concurrentie heeft zoveel punten verloren op plaats, met name AZ en Twente. Maar AZ kun je ik zwaarlijk nemen, een hele kleine selectie. Ze zijn een half elf al kwijtgeraakt vorig jaar en ook weer in de winter. Maar Ajax heeft de laatste weken gewoon ongeslagen gebleven en heel sterk gespeeld. Mm. En vanavond was het ook niet geweldig, maar wel voldoende. VVV heeft het helemaal niet meegedaan, het was echt twee voor spek mm. en bonen. Was je erbij? Ik was erbij, ja. Oh ja, een beetje saaie wedstrijd was het toch? Nou ja, het was, het was de laatste tijd al is die ploegen komen. Je kan hem op één helft af, uh, afwerken die wedstrijd, het leek wel zaalvoetbal. <laughs> en ze zijn zo blij dat ze het op 2-0 kunnen houden, ook VVV heeft helemaal niet meegelaan. Groningen, er helemaal niet mee gaat, zo, zijn ze helemaal niet mee. Die ploegen komen om het uh, om, ja zo klein mogelijk te houden de nederlaag. En dat zegt wat over de kracht van Ajax. Ja, dat zegt hij. wat zegt dat precies, Menno? Het zegt uh, dat uh, Ajax zonder eigenlijk uit te blinken toch dominant is. En uh, uh, dat de tegenstanders zich uh, vanaf het begin eigenlijk lijken neer te leggen... Met, bij een uh, kleine nederlaag in de arena en die kle zo klein mogelijk willen houden. Ja. Dus zelfs PSV dat naar de arena kwam, heeft eigenlijk niet gevoetbald in de arena. En uh, ja, dat als, als zelfs clubs als PSV niet meer meedoen, dan uh, uh, uh, staat het te slecht voor. Ja, nee. ja, PSV was inderdaad een dramatisch voorbeeld van een ploeg die met angst in de Arena in komt en hoopt op 0-0 te spelen, ja. ja. Maar daar, hoop, daar hoopt iedere ploeg toch eigenlijk op... dat ze met angst in, in je stadion komen? Nee, nee daar hoopt ook op, ja, klopt. Ja, juist van PSV verwacht je natuurlijk meer. Ja. Uh, en, uh, ja. Ik moet wel zeggen trouwens dat, dat uh, Ajax in die wedstrijd... ook niet erg overtuigde. En uh, met een uh, gelukkig goaltje van uh, Aysat... die natuurlijk op 1-0 kwam en daarna een uh, versierde ja, penalty. Ja, Ajax... wat ah, was een mooie goal, Ajax, goal Ajax wilde voetballen. Ajax probeerde aan te vallen. Heeft ook die wedstrijd dus op 1-half gespeeld, Benno. Je ja. hey, had hem op, eten, had op, de, op de helft ja. van PSV's werd gespeeld. PSV <laughs> heeft helemaal niets gedaan. Pas nee, bij 1-0 e nee. van PSV nee, Hé, hey, maar heren, we gaan het niet over Ajax-PSV hebben. We nee, gaan nee, het nee. hebben over het kampioenschap van Ajax. In hoeverre ja. is het succes van Ajax nou nog toe te schrijven aan het ingrijpen van Cruijff? Um, ik denk dat ik... Uh, eerst eens begin met Menno. Ben Menno. Nou, volgens mij absoluut niet. Niet? Nee. Uh, Cruijff heeft geen enkele invloed gehad op dit kampioenschap. Ik denk dat het een... Uh, uh, vooral te wijten was aan de, aan de trainer en aan uh, elke week een andere held... die in de selectie bij Ajax opstond en uh, Ajax elke week weer naar een overwinning sleepte. Ja, vind waar het waar? Mee eens? Ja, ja, ik zou bijna zeggen, kijk, Kruijff is nog niet terug... Op je bent twee keer achter elkaar kampioen van Nederland. Dus ja. het is helemaal het, het, is het werk van Kruijff. Nee, natuurlijk heeft Kruijff hier geen grote invloed op gehad, maar vergis je niet... hij belt af en toe met Frank de Boer en vraagt dan inderdaad alleen maar... kun je prettig werken? Is de, is de werkomstandigheid voor jou ideaal? Zo nou, nee, aan dan ligt bij. dat niet, toch? En Kruijf heeft er mede voor gezorgd dat de boer het laatste half jaar in een ideale omstandigheid kon werken. En dat heeft ze bij AX jaren aan ontbroken. Er was altijd onzekerheid, er was altijd ruzie, er was altijd gedonder. En nu was er dus inderdaad, hoe je het op bent, het laatste half jaar volledig rust. En Kruijf staat altijd achter de trainer. En dat, dat, dat is vrij uniek blijkbaar in het, in het voetbal. Menno. En natuurlijk heeft Kruijff oh. geen directe invloed. Maar hij heeft wel een beetje invloed gehad. Menno. Nou ja, ik, heb, ik kan die invloed met het bloot oog heb ik die niet kunnen waarnemen. En uh, volgens mij Frank de Boer, als ik zijn interviews goed lees, ook niet. Uh, hij zegt altijd direct en indirect dat uh, hij nauwelijks met Kruijff spreekt. Uh, dat hij uh, zou willen dat Kruijf vaker op de toekomst aanwezig zou zijn. Uh, dat hij misschien wat meer met Kruijf zou kunnen overleggen. Uh, maar uh, ik denk eerlijk gezegd ook dat hij het zonder Kruijf goed, uh, goed, goed af kan. En denk... Natuurlijk, en ik, maar dan ben je toch niet helemaal goed geïnformeerd. Want hij heeft wel eens vaker met Kruijf gebeld. We hebben hier alleen maar goed, goed geïnformeerde mensen hoor. En dat was juist zo leuk van Van de Boerticee. Uh, hij zei voor het één keer, gaf hij een advies over het, met de rechtsbekk en zo. Hij zegt, maar kijk maar wat je ermee doet. En dat is typisch Cruijff. Uh -huh. Hij is niet dwingend, hij geeft je het gevoel... ik sta achter je, maar doe ermee wat je wilt. Dat doet hij bij Barcelona ook en dat is heel knap van hem. Uh, ja, goed. Uh, fanatiek Cruijff uh, aanhanger ben je eigenlijk, hè? zo te horen. Nou, uh -huh. ik, ik kijk, het is heel uh -huh. raar. In Spanje, Barcelona en het Spaanse elftal in Barcelona... Ik speel het mooiste voetbal van de wereld. En zowel de coach van Spaanse als de coach van Barcelona zegt... de basis hierdoor gelegd is, hiervoor gelegd is door Johan Cruijff. En dat vindt heel Spanje. Alleen in Nederland doen we net alsof Cruijff... hij komt af en toe niet, zoog, niet goed uit zijn woorden en we lachen er altijd om. Laat Cruijff dan nou maar schuiven. Nou, maar hij lachen wel vergaan, moet ik zeggen. Denk uh, je dat hij blij is met de titel Johan Cruijff van Ajax? Nou ja, hij heeft het tot nu toe. En dat is het gekke, in zijn columns... heeft hij zich de afgelopen weken in alle tonaden positief uitgelaten over AZ over Bayern München en over uh, een club uit Mexico, waar hij nu adviseur is. Uh, maar uh, over Ajax heeft hij eigenlijk niet veel gezegd. Uh, hij heeft het aanstaande kampioenschap, of nu het kampioenschap... heeft hij een incident genoemd. Uh, dat leek mij uh, een, uh, een zuinige loftuiting, als het al, als het al lof is. Um, uh, en um, je proeft zo, zo ook zo tussen de regels door dat hij eigenlijk... Uh, um, uh, wellicht een, uh, misschien anders zelfs had gehoopt. Uh, in de zin dat um, hij, uh, uh, uh, hoe slechter het gaat met Ajax, hoe beter... Uh, hoe meer de... ze hem nodig hebben. Ja, hoe meer ze hem nodig hebben hoe beter ook de, de, de, de, de situatie op de toekomst... Mm. hij naast zijn hand kan zetten en de, uh, de, de, de, de, in de toekomst de hoofdmacht... Uh, ook wellicht van nieuwe stof zou kunnen voorzien. ja. ja. Ik ben ook weer schat van een jongen, maar ik heb nog zelden zoveel onzin bij elkaar gehoord. Maar prima wat je zegt. Prima. Maar echt volslagen onzin. Het maakt je volslagen boos. Onzin. Het maakt je boos. Nee, helemaal niet. Nee, nee, ik moet erom lachen. Dat iemand die zegt geïnformeerd is en deze onzin kan uitdraaien, vind ik fantastisch. Waar zie je die, uh, die woorden nou, Ik lees zijn Menno. column. Kijk, ik, ik, uh, um, ik probeer nogmaals, Kruijf la laat zich niet veel in de, in de media zien of horen. Maar ik lees zijn column en in die column is hij zuinig over de lof over, uh, van Ajax. Nou, ik hoorde jou net zeggen dat Ajax, je gaf er nog geen cent voor in december. Dat ze ook niet zo goed gespeeld hebben. Het spel is ook niet geweldig. Maar hij vindt het fantastisch dat Ajax kampioenskantje zegt. Misschien gaat hij daar maandag in zijn column iets over zeggen dan. Dat dat nog komt. Maar tot nu toe heeft hij er niet veel over gezegd. En de enige wat ik tot nu toe over Ajax hem heb horen zeggen... is dat het aanstaande kampioenschap een incident is. Nou ja, daar zijn, zijn we het waar we het allemaal over eens. Ik bedoel, ja, maar elk kampioenschap van elk team is altijd een incident. Dus, nee, nee, er zijn, er zijn elftallen ja. die het hele jaar bovenaan staan, het hele jaar heersen. En dat is de laatste jaar in Nederland niet geweest. En hij hoopt dat eigenlijk de komende jaren weer heersen zal zijn in okay. het Nederlandse voetbal. Ja, natuurlijk. Dat hoop, dat, ja. Gaan we nog veel horen van Cruijff uh, het komend jaar? Nou, dat denk ik wel. Want uh, hij heeft aangekondigd dat hij uh, de club laat doorlichten door een extern gezelschap van... Ik geloof Amerikanen, Duitse, Spanjaarden, wie niet, die uh, zich op de club gaan storten. En uh, ik ben benieuwd, dat wordt natuurlijk kassa, uh, een dolle boel volgend jaar. Dus ik, ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Fits Barend? Ja, ik vind het ook niet prima, <laughs> ik nu hoor, als straks uh, die drie commissarissen benoemd worden, die uh, nu waarschijnlijk die kandidaat nu zijn, dan hebben we een heel goed bestuur, een hele goede raad van commissarissen. Maar Fritz, dus jij, jij gaan va praat vaak echt... met Kruif. Wie, wie gaan zich nou op Ajax storten? Welk, welk extern bureau gaat met de prijzen vandoor? Nee, dat is een keer in een uh, In niet en dat gaat zijn ja. Hij voorlopig geeft, hij, de, geeft hij, hij. wil een goede directeur aangesteld worden. Die hoort op zaken stelt. Die het financieel allemaal goed in orde maakt. Okay. En dan geeft hij. Hij zijn vertrouwen in Frank de Boer, Wim Jong en Dennis Bergkamp. Dat is het technisch hart. hij steeds geroepen. En zij gaan het bepalen. En hij wil op de achtergrond waar nodig adviseren. En hij wil alleen wel een paraplu zijn. Dat als het regent. Dat, dat hij dan zorgt dat die drie mensen niet nat worden: Frank goed. de Boer, Dennis Bergkamp en Wim Jong. Voorlopig, voorlopig. En zo'n zo zo baas moet je hebben. Dat zijn de ideaalste bazen. Voorlopig <laughs> schijnt de zon in Amsterdam. Nou, Kruif als paraplu. Uh, <laughs> een schitterende uh, metafoor om goed. deze. Twee Ajaxide aan tafel die <laughs> ja. het enorm oneens zijn ja, leuk, hè. over Kruif. Hartelijk dank allebei. Oké, dag geleden. Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël, je le murmure à mon oreille, et chaque lettre m'émerveille, c'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël, comme il se mêle au a au e, comme il les entremêle au L Raphaël, a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour, du bout des hanches Et de son regard de velours Quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches Pour toujours hmm. Et j'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël Je les murmure à mon réveil Entre les plumes du sommeil Et pour que la journée soit belle Je me parfume à Raphaël de chagrin peintre éternel archange étrange d'un autre ciel pas de délices, pas d'étincelles pas de malice en Raphaël les jours sans lui deviennent ennuis et mes nuits sans s'ennuient de plus belle pas d'inquiétude, pas de prélude pas de promesse à l'éternel juste l'amour dans notre lit juste nos vies en arc-en-ciel Raphaël, à l'air d'un sage et ses paroles sont de velours de sa voix grave et de son regard sans détour Quand il raconte quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. het Rafael. Dat was Carla Bruni. Uh, en dat terwijl we pas aan het eind van de uitzending even gaan praten... over de verkiezingen in Frankrijk. De blinde Chinese activist Chung Chung is al zes dagen lang het middelpunt van diplomatiek geharwar... tussen China en de Verenigde Staten. Hij ontsnapte uit zijn huis op het platteland... waar hij al zo'n twintig maanden onder huisarrest zat... vluchtte naar de Amerikaanse ambassade, verliet hij vandaag... en werd naar een ziekenhuis gebracht... Ik ga erover praten met Gary uh, van Pinksteren, journalist, China-deskundige, uh, verbonden aan het instituut Klingendaal. Uh, ja, werd naar een ziekenhuis gebracht. En toen, want vanaf dat moment spreken de berichten elkaar tegen. Ja, vanaf toen is het eigenlijk heel rommelig geworden. Hij is, lijkt zelf erg geschrokken van wat hij aantrof toen hij wegging bij de Amerikaanse ambassade. Uh, hij heeft gezegd van: ik heb spijt van wat ik heb gedaan. Ik wil toch heel graag naar Amerika. Hij heeft met verschillende Amerikaanse media gepraat en gezegd van: ik, ik wil. Hij heeft Obama ook persoonlijk aangesproken gezegd: ik wil naar Amerika. Hij heeft namelijk in dat ziekenhuis onder meer met zijn vrouw gepraat. En zijn vrouw uh, vertelde hem dingen. Uh, vertelde hem onder meer ook dat ze uh, vastgeketende heeft gezeten... en een stoel zwaar verhoord is geweest... die hem dan toch het idee hebben gegeven van... ik ben in China niet langer veilig. Ja. Maar is hij nou uit vrije wil uit die ambassade weggegaan of niet? Uh, de Amerikanen zeggen zeker van wel, dat hij het ook steeds heeft gewild. Ook een aantal van de mensen om hem heen zeggen van wel. Uh, maar hij zegt, ik was niet goed op de hoogte. Ik wist niet goed wat er allemaal. Ik ben niet goed voorgelegd. Ik, gelegd, ik wist niet wat er allemaal speelde. En ja. uh, daarom heb ik die beslissing genomen zonder eigenlijk die beslissing te kunnen nemen. En dan hebben ze hem dus op de Amerikaanse ambassade niet goed voorgelegd. Zaten ze met hem in de maag? We weten het niet, hè. De Amerikanen... Want Clinton, die, Clinton ja. die bezoekt natuurlijk nu China. Dus... Ja, kijk, we weten zeker ja. dat de Amerikanen met hem in hun maag zaten. Ja. Ja, er stond ook een vrij fel commentaar in de Wall Street Journal. Die zeiden van uh, we moeten wel als Amerika aan onze principes vasthouden. Het mag toch niet zo zijn dat we uh, omdat we dit en dat en zus en zo met China willen bereiken, daarom afzien van onze mensenrechten. Ja. Dus er zijn wel degelijk twijfels over... Wat, er dan, wat Amerika daar precies voor een rol in heeft gespeeld... en in hoeverre ze uh, Chen eigenlijk een beetje hebben aangeraden... om daar weg te gaan. Ja. En hebben geprobeerd om vooral een compromis met de Chinezen te bereiken... zodat de angel uit, uh, uit het conflict was. En zodat ze dus met China daarna... Clinton die in China eens rustig zou kunnen gaan onderhandelen met China over alles wat ze daar op de lijstje heeft staan. Dus het is toch een beetje, een tot nu toe, een ondoorzichtige zaak. Ja. En Dat zie je ook. Hè? Je, je, je ziet ook dat, uh, vreemd genoeg, ik vind het erg we, wereldwijd op internet wordt gegist naar de gang van zaken. Uh, en dat er inderdaad gesuggereerd werd dat China ook heel veel druk op de Verenigde Staten heeft uh, uitgeoefend. Ja, daar, daar, lijkt, uh, naar daar ik, lijkt het op. Ja, de, de, ja. De, de, kijk, uh, de Verenigde Staten zelf zeggen van we hebben zo goed en humaan onderhandeld. Ja. Er waren zulke prettige en goede gesprekken. Uh, uh, we waren juist onder de indruk van hoe China zich opstelde. En uh, we vonden ze zo, ja, we vonden ze zo menselijk. Maar als je kijkt naar China's reactie... dan is die ook de hele tijd geweest van... Uh, jullie zijn onrechtmatig bezig. Ja, het is inmenging. heel veel. Ja. Ja. Dus het lijkt een beetje alsof dat evenwicht... tussen Amerika en China echt heel anders heeft gelegen... dan dat je in zo'n situatie vroeger verwacht zou hebben. Ja? Het lijkt dat Amerika niet meer helemaal durft... En dat China meer zelfbewustzijn heeft. En China gespeeld? is zeker veel ja, ja. zelfbewuster geworden. Ja. En het lijkt dus alsof Amerika, wat eigenlijk het enige land was, wat daar nog werkelijk. Tegenop stond, alsof hij daar ook over begint te aarzelen. Ja. De Verenigde Staten zelf zeggen natuurlijk dat is helemaal niet waar. We hebben alleen geprobeerd datgene te doen wat hij zelf graag wenste. Hij mm. wilde geen politiek asiel. Hij wilde niet weg. Dus we hebben alleen op zo'n manier bemiddeld dat hij in China kon blijven. Dat hij in China ook enige bescherming zou hebben. Zou kunnen doen wat hij zelf wilde. Kunnen gaan ja. studeren. Ja, wie gelooft daarin? Nou, goed. Ja, nou ja, het is ja. inderdaad heel moeilijk te geloven ook dat Amerika zelf zou geloven... dat ze Chen gauw die weer daar buiten de deur stond, nog zouden kunnen beschermen. Ja, precies. Ja. Wat, wat, wat is die chun voor, voor man? Wat, wat, wat maakt hem zo lastig voor de Chinese autoriteiten? En dat hij doorgaat, dat hij gewoon uh, niet ophoudt met wat hij doet. Hij maar ja, zegt... Ik denk, een blinde man, wat heeft hij voor macht... Hij uh, heeft wetskennis en hij heeft die wetskennis gebruikt in het dorp waar hij zat. Hij heeft die wetskennis overigens bijna zeg maar, niet helemaal legaal of niet helemaal formeel opgedaan. Want juist omdat hij blind was, alle blinden in China worden eigenlijk per definitie opgeleid tot masseur. Echt waar? Acupuncturist. Ja, dat wordt gezien als een, als een passend beroep. Acupuncturist, dan moet je toch heel goed weten waar je dat ding in prikt. Ja, maar je, moet dat ook, je kan dat ook voelen. Oh ja. Dus, je, je, dus okay. dat zijn beroepen ja. die je dan krijgt. Hij mocht... Uh, geen rechten studeren, want was gehandicapt... is toch zelf naar rechtscolleges gaan luisteren... en ja. is de mensen in zijn omgeving gaan helpen met rechtszaken... onder meer zaken op het gebied van abortus. Juist. En ja. daarmee is hij heel controversieel geworden. Tegen georde. die één kind politiek van, ja. uh, van, ja. van, uh, van China uh, gaan strijden. Uh, laten we even luisteren naar een stukje uit een video... die uh, Chun eerder verspreidde... en waarin hij vertelt over de mishandelingen tijdens zijn huisarrest. Dear Premier Wen, I finally escaped. As a witness, all the rumors on the internet, all the accusations of the violence against me and my family, they're all true. In fact, the truth is even worse than this. Ja, alle beschuldigingen die eronder doen zijn waar en het is zelfs nog erger dan dat, zegt hij. Uh, ken je dit soort verhalen ook van andere dissidenten? Ja, het is een. een je hebt het, de man die hem nu ook uh, heeft bijgestaan een beetje om vrij te komen. Hoe ja, die heeft uh, zelf ook in dit soort van uh, huisarrest gezeten. Die heeft daar ook heel eigenlijk heel komische filmpjes over gemaakt. Dat is niet zo tragisch, maar waarin je ziet hoe de politie voortdurend hem volgt, zijn vrouw volgt, zijn kinderen volgt. Ik heb laatst ook iemand gesproken die uh, mij fluisterend vertelde: van ja, wij hebben in huis het Kind van een van die advocaten. Want ook die kinderen worden dus voortdurend gevolgd. Wordt ja. het moeilijk gemaakt. Maar volgen is nog wat anders dan martelen. Ja, dat is inderdaad nog wat anders. Maar zover, ja. het, gaat dus, uh, het gaat dus zover dat er op een gegeven moment inderdaad klappen vallen. En dat ze daarin heel hardhandig zijn. En juist op het platteland uh, kan dat heel erg... Uh, ja, kan het heel erg agressieve vormen aannemen? Ja, oké, okay, goed. Hij is dus nu uit die ambassade. Uh, uh, hij heeft wel te kennen gegeven dat hij eigenlijk weg wil. Dus het is, hoe, hoe, hoe, hoe staat dat nu met de relatie tussen die beide landen? Kunnen die besprekingen straks van Clinton met de Chinezen met een schone lei beginnen? Of zal dat nog steeds die diplomatieke ja. op de Ik denk dat er toch nog wel iets van ja. in blijft zitten. Want ja. het is nu eigenlijk toch niet helemaal opgelost. Het leek een sprookjesachtig einde te krijgen: iedereen tevreden, China tevreden, hij tevreden, Amerikanen tevreden. Tevreden. Fijn door onderhandelen, maar nu komen er toch wel hele nare kantjes ook weer naar boven. En ja, daar kan kunnen de Verenigde Staten niet helemaal omheen. Kan ja. China ook niet helemaal heen. Daar moeten ze toch nog iets mee doen. Ja. Dus wat voor toekomst wacht je? Ja. Je weet het niet. Kijk, als hij nog weg kan komen... en hopelijk met zijn familie weg kan komen... want dat is natuurlijk het hele belangrijke... Ja. Ja. Eh, dan eh, kan hij het misschien nog op een aangename manier overleven. Als hij in China blijft... lijkt het mij persoonlijk heel onwaarschijnlijk... dat China op de lange duur inderdaad al die afspraken zal nakomen... en dat hij daar heel prettig, beschermd, eh, rechten kan studeren... in een andere stad met zijn familie vredig om zich heen... Hmm. Dat is niet waarschijnlijk. Het lijkt mij nee. niet heel erg waarschijnlijk. Maar, Goed, dankjewel. Gary van Pinksteren. Dit was een uh, voorproefje van het Requiem voor Auschwitz... gecomponeerd door Roger Moreno Raadgeb. uitgevoerd door de Sinti en Roma Philharmoniker uit Frankfurt met solisten van het studentenkoor Amsterdam... en met organist Jan Raas. Die horen we overigens niet op dit moment, maar die was er wel bij, geloof ik. die is er wel bij. En ja. hij zit hier ook in de studio samen met de componist... Uh, en met een, een soort van toetsenbord. Uh, uh, nou goed, benieuwd waar dat allemaal toe leidt. Maar eerst meneer Moreno. Uh, u bent een componist. U bent van oorsprong Zwitser. Uw moeder was een Sinti. Ja. Uh, u bent woonachtig in Vaals, ja. in Limburg. Ja. U bent van 1956. Ja. Dus van na de oorlog. Wat deed u een Requiem voor Auschwitz componeren? Dat uh, was de aanleiding ertoe was een bezoek aan, uh, aan het uh, kamp Auschwitz in 1998. Ja. En toen ik daar was en uh, en ja, dat gezien, daar moest ik op een of andere manier zien te verwerken. Het was zo'n verschrikking wat, wat je daar ziet. Ik had een half jaar nodig om het, om het eerst maar eens uh, psychisch te verwerken. Maar mm -hmm. ik dacht. De, uh, toen ik dat zag, ik dacht ik dat er eens een keer een, een, een, een soort gedenk, muzikaal gedenkmonument komen voor de slachtoffers. Ja, en de slachtoffers uh, uh, zijn er natuurlijk, we hebben het altijd over 6 miljoen Joden, maar er Zins. zijn ook meer dan een half miljoen Zigeuners, uh, Sinti en Roma uh, dat, vermoord door de Duitsers. Dat zo, zou ik natuurlijk ja. door dat werk ook een ja. beetje meer onder aandacht willen brengen. Ja, en uh, hoe hebt u dat dan uh, proberen te vertalen in de muziek? Ja, dat is natuurlijk een heel lang verhaal. Ik weet niet of we zoveel tijd. hebben Nee, of of is, maar... nee maar, maar ik bedoel, waar, waar begin je te denken? Ik bedoel... Ja, goed, het eerste wat je... Ik, ik ben bekend als, als zigeunermuzikant... die, ja. die zigeunermuziek, allerlei soorten zigeunermuziek maakt. Dus het eerste wat je van mij zou verwachten... een, een stuk in zigeunermuziek... voor een misschien iets uitgebreidere zigeunerformatie. formatie. Maar nee, dat... Uh... Want ik wou eigenlijk ik wou een werk maken voor alle, slag, alle slachtoffers. Of het nou joden waren, Sinti of Roma. Of katholieken ja. waren of reformeerd. Of mm het -hmm. nou Polen, Tsjechen waren. Ik al, alles. Iedereen zat dus in hetzelfde boot. hebben hetzelfde geleden. het moesten hetzelfde gangertje naar de, naar de gaskamers. Ja. Dus daarom wou ik een, een gedenkteken voor alle. En uh, ja, muziek, het, het, het, het klinkt heel erg voor de hand liggend... maar in uw geval is dat eigenlijk niet zo. Want u bent een volstrekte autodidact, ja. heb ik begrepen. En uh, ook als componist. Ja, ik heb helemaal geen muzikale studie gehad. Nee. Geen conservatorium, geen uh, studie als componist, uh, niks. Nee. <lacht> nee. En, en hoe kijkt de professionele muzikus, uh, meneer Raas organist naar deze muziek, naar dit requiem? Nou, in ieder geval uh, met grote bewondering, want uh, Roger heeft het ook niet, uh, niet gering aangepakt, want die heeft meteen een tekst genomen waar we alleen maar de namen uh, van Mozart, Verdi, uh, Forey aan verbinden, namelijk de tekst van het Latijnse requiem. Ja, precies, want dat is, dat, dat, dat is een vaste tekst. Dat is een in vaste feite. tekst uit de rooms katholieke liturgie, ja, ja. En dat is een tekst die, uh, nou laten we maar even zeggen, niet mis is. Nee, uh, maar nu heb je het over de tekst. De tekst. En, maar, ja, maar ik maar heb goed. het eigenlijk over de muziek. Hoe kijkt de professionele muzikus naar de muziek die deze autodidact uh, uiteindelijk heeft geschreven? Ja, ja. Nou, met, met bewondering en, en ook met, uh, met oog en oor voor de originele en uh, ongebruikelijke dingen die ja. Roger heeft uh, gedaan in dat ja. stuk. Ja. En met ongebruikelijk bedoel ik uh, dat als je, laten we zeggen, op een. Kijk, het is een klassiek werk. Hè? Uh, op klassieke manier akkoorden aan elkaar reigt, zal ik maar even zeggen... dan gebeurt dat op een andere manier dan, uh, dan Roger gedaan heeft. Ja, want vertel daar eens iets over. Want u zei net, u wilde niet een stuk schrijven alleen voor Sinti en Roma. Nee. U wilde het voor iedereen, alle ja. slachtoffers schrijven. Maar er, er, het kan bijna niet anders. Het wordt uitgevoerd door Sinti en Roma. U hebt het geschreven dan dat daar invloeden... Van te horen zijn. Ja, ja, ja. Kunt, u, kunt u als u even achter het toetsenbord zou willen gaan zitten. Ja. Uh, um, daar is inmiddels als het goed is ook een, een microfoon bijgezet. Ja. Kunt u iets laten horen van die, die, die, die, die zeg maar, die invloeden. Ja, je moet eigenlijk Sinti en Roma, is dus een beetje Sinti en Roma invloeden. zigeuner invloeden ja, ja, ja. in die muziek. Kunt u daar iets Ik van zeggen? Wat is het ja, verschil? Het komt eigenlijk altijd meer op de manier waarop je de. Ik afstand... moet even vragen of die te horen is. Is dit te horen? Ja? Ja, Want nou, anders de... ga ik even hengelen. Nou, ga door. Ja? Ja, ja. Waarop je de afstand van een octave... Dus van... Ja? Hoe je die opvult. He? Moet ik eventjes toch in details treden... die langzaam leiden naar, <coughs> naar het onderwerp. Als je ze allemaal in gelijke kleine stapjes opvult... van hier tot daar... Dan gaat dat zo. En allemaal in gelijke, wat grotere stappen. En wat wij natuurlijk heel goed kennen, is de doremi-tonen. Nou. En die heb je ook in mineur. En nou is er van dat mineur nog een speciale variant, die niet zo gaat. Aan het begin, maar... En dat Kijk, is nou precies wat in de leerboeken zelfs van de westerse officiële theorie... te boek staat als de zigeuner-toorladder. En, en, en, en hoe heet dat dan technisch? Dat, dat heet de zigeuner-toorladder. De, zigeuner, de zigeuner, maar dat, dat verschilt twee noten. Ja. Er zit ja. een soort gat in... Ja. Hè? Het grappige is, je herkent het meteen. Terwijl ik zou het niet hebben geweten, maar je herkent het ja, meteen al. Het, het, het, het hangt toch nog veel met de, met de oosterse muziek samen. Ik bedoel, de Sinti en Roma komen oorspronkelijk uit India. Ja. En het zijn door, door Perzië en Turkije en zo, en zo gereisd door eeuwen heen. Dus dat zijn nog zo overblijfselen ja. ervan. En ja, wat je ja. dan af en toe hoort opduiken is. Dat soort figuurtjes, dat is dan het, laten we zeggen, typerende zigeuner motiefje. Motief. motiefje. En is dat een motiefje dat vaak voor? Want motiefje, is dat een motief, van nou. het motieven komen terug, hè? Dus ja, dat, ja, ja, ja. komt dat vaak terug? Het, het, het heeft zijn eerste uh, gedaan, heeft het in het preludium. In de, dat is eigenlijk de Overtuur, een mm -hmm. instrumentaal stuk. Daar is het eigenlijk al bedoeld als, het, als een soort kreet van pijn en wanhoop. Ja? van de, van de, van de Sinti's die daar hebben geleefd. En dat, dat motiefje dat komt in allerlei verschillende is wel weer terug... door het hele werk heen. Soms bij de blazers, soms bij de violen, soms bij de koor zelfs. Ja, ja. En op, helemaal op het eind komt het heel nadrukkelijk nog een keer terug... zo, zo in, de, in de trant van... Hallo, ze hebben ons probeerd om te brengen, uit te roeien. Het is nu niet gelukt, we zijn er nog. Het is een manifest ook. Het is een zo'n manifest, kan ik wel. Ja. Ja. Ja. Meneer Raas, u bent er vanaf het begin af aan betrokken bij geweest, heb ik begrepen. Um, tegen welke problemen, tussen aanhalingstekens, uh, lopen muzici bij een debuterend componist op? Of loopt een debuterend componist op? Bij de muzici, ja, ja, ja, ja, dat ja, kan ja, ook. Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld, uh, ja, wat een heel praktisch en simpel punt is, dat je natuurlijk heel goed moet weten... wat een instrument wel en niet kan Precies. en wat een stem wel en niet kan. Daar ben hè? ik er ook tegen gelopen. En een stem kan best een hoge G zingen, zal ik maar zeggen. Maar een stem heeft het moeilijk als hij heel vaak een hoge G moet zingen. Ja, hè? dat lijkt me wel. Dus daar moet ja. een componist zich altijd uh, goed rekenschap van geven... Dus op een gegeven moment had u heel veel hoge geest geschreven... en ik toen riep er iemand, dit red ik niet. Zelfs nog een hoge A en zelfs nog een best. Nou ja, en toen hebben ze begonnen te protesteren... en dan moesten ja. dus ze van het hele werk de koorpartituur weer gaan omschrijven. En ga je dan ook tafel omlaag of, of, of moet het dan helemaal anders? Ja, ik heb de melodie, uh, de stemvoering noem je dat. Zodat de melodie Andere stemmen moeten toebedelen. Ja, ja. Ja. Wordt er overigens met instru uh, historische instrumenten gespeeld? Of, of dat Nieuwe, niet? Nee, nee, nee, nee, dat nee, nee, nee, dat niet. Is, nee, want dat is nog is, een apart uh, probleem. Het orkest is in, in ja. lezen een, een bestaand symfonieorkest. Mm -hmm. klassiek En, en nee. is aangevuld. Het is eigenlijk een klassiek symfonieorkest. Ja. Dus het is dus ook geen, uh, geen zigeunerorkest. Nee, nee. Nee. Dus, en het is een grote bezetting, 60-61. Het is in zoverre een zigeunerorkest dat de muzici die erin spelen zigeuners zijn. Ja, ja, ze, het, van, de van de instrumenten gezien is het gewoon een klassiek symfonieorkest. Ja. Een klassiek symfonieorkest. Als je het je aan de strijkersklank onmiddellijk kan horen... dat ja, ja. hij, dat hij specia dat, dat, heel speciaal is. Dat is aan de violen ja, zitten ja. spelen, ja. Ja, ik zou bijna zeggen, er is hier een toetsenbord. Dat kunt u misschien ook laten horen, maar dat gaat niet. Hè. Dan moet je die strijkers en zo... Nee, dat, dat, dat, dat is heel jammer. Nou, nou begrijp ik dat behalve van zangers... maakt u ook gebruik van acteurs. Uh, ja, het is eigenlijk... het van Huet, Bram van de vlucht. Ik zag ook ergens de namen, dat zijn dan weer zangers... Ja. Frederike Spicht en Huub van der Lubbe. Nou, dat zijn mensen die dus tussen de delen door een korte tekst eraan spreken. Meestal uh, een uh, gedicht. Uh, dat werd geschreven door mensen die uh, de oorlog of uh, de kampen hebben overleefd. Dus, dat, dus behalve het requiem... Dus de delen van het requiem die worden uh, doorsneden... door ja. stukken tekst, Kleine, korte gedichten. Ja, ja, en, en, ja. Uh, en is dat muzikaal niet ingewikkeld? Want meestal zie je een requiem als een, als een geheel, meneer Raas. Ja, maar ik denk in dit geval is het een heel gunstige greep geweest. Omdat het zijn toch grote, grote brokken muziek. muziek. En een ja. mensenoor raakt op een gegeven moment toch ook vermoeid... En, en zangers en spelers uh, ook. En bovendien, als je het historisch bekijkt... een requiem mis waarvan Roger de tekst gebruikt heeft... is natuurlijk ook nooit achter elkaar uh, nee, dat uitgevoerd. Zijn dat is tijdens een liturgische viering ja. uitgevoerd. Ja. Met hele ja. grote stukken tekst er, tussen. Ja. Ja. Dus het is een uiterst zinvolle onderbreking ja. van het <laughs> grote, grote monument. Ja. Ja. Hebt u trouwens een, uh, een Roomse uh, achtergrond... Uh, Meneer Moreno? Uh, katholiek bedoel Ja, Rooms-katholiek, ja. Nee, ik, ben, ik hoor helemaal geen religie aan toe. En ik wil daarom ook heel benadrukken dat... Ik wil mijn requiem niet als een religieus werk zien. Het heeft wel met geloof te maken, maar niet met religie. En dat zijn voor mij twee, twee verschillende kousen. Ja. En u zegt, het is, ik zei het eigenlijk, maar dat was naar aanleiding van dat u zei... Van, uh, uh, dat er ook een soort boodschap in zit. Een manifest ja. heb ik het genoemd. Wat is de boodschap? Ja, alstublieft, nooit vergeten wat daar in Auschwitz gebeurt. Dus alstublieft, leer daar wat eruit. Want soms heb ik het gevoel dat we met z'n allen nog niet veel van hebben geleerd. Nee, goed. Um, um, we, morgen wordt het rekening uitgezonden, hè? Op, Nee, morgen is de première. Ja, morgen is de première. En uitgezonden wordt het op 4 mei dan. Op Nederland 2 ja, bij jullie, bij de NOS. Bij ons, bij de NOS. Hartelijk dank, heel veel succes ja. morgen. Best Dankjewel. spannend lijkt mij. Ja, het is heel erg spannend. Voor ja. u ook, denk ik, meneer Raas. Ja, goed, heel veel succes. Toi, ja. toi, toi. Dank wel. Dank. Anderhalve miljoen stemmen staat Sarkozy achter op zijn rivaal Hollande... in de peilingen voor de Franse presidentsverkiezingen. Vanavond kreeg de Franse president de kans om die achterstand in te lopen... tijdens een rechtstreeks debat op televisie, net afgelopen, als ik het goed heb. Frank Renaud, klopt dat? Goedenavond, ja, net. Twee ja. minuutjes geleden. Oké. Okay. Correspondent in Parijs, Frank Renoud. Um, is er zo snel dan, twee minuutjes na het debat, al een winnaar aan te wijzen? Nou ja, we moeten het toch doen, lijkt me. Hè? Ja, ik zou zeggen, er is wel, er is iets duidelijk. Vooraf was natuurlijk de verwachting, Sarkozy is de betere, die beter. Dat stond vast, hij is erg sterk in het debat. Maar Hollande heeft het vanavond boven verwachting gedaan. De socialistische kandidaat was fel, kwam met goede antwoorden... interrompeerde zijn tegenstander Sarkozy ook heel vaak. En dat ging hem goed af. Kijk, Sarkozy was natuurlijk de aanvaller tijdens dit debat van vanavond. Hè? Want hij zat achter in de peilingen, dus hij moest aanvallen... wilde die stemmen winnen. Mm -hmm. Nou, dat heeft hij niet heel erg overtuigend gedaan, Sarkozy. Hij hij kwam niet echt met goede ideeën, met goede nieuwe ideeën. En hij slaagde er ook niet goed in... om ze afgelopen vijf jaar als president goed te verdedigen. Dus ze deden het allebei wel goed. Het was eigenlijk een gelijkspel. Maar een gelijkspel is in dit geval verlies voor Sarkozy. Want die moest winnen. En dat is hem niet gelukt. Ja. Ik, ik, zag een, ik heb er een stukje van gezien. Uiteraard niet die, wat is het, de, de 2,5 uur, maar wel een stukje. En toen leek het wel alsof Sarkozy eh, enorme pogingen deed... om alle handen een beetje in het nauw te drijven. Hij beschuldigde hem van leugens en zo... Hij herhaalde ongeveer één keer per drie minuten het woord leugens. Ach. En toen uh, Hollande daar wat over begon te zeggen... toen begon hij over het woord laster heel de hele tijd. Toen heeft hij het alleen nog maar over laster gehad. nee Het was een, het was een enorm lang debat. Hè. Twee uur en vijftig minuten zonder pauze. Het was heel technisch soms, met veel cijfers ook. Ingewikkelde materie kwam aan bod. En het was soms ook heel hard, precies wat je zei inderdaad. Sarkozy zei heel vaak tegen hem... je liegt, u liegt, het zijn leugens die je verspreidt, laster. En Hollande was ook kritisch hier, op zijn beurt. Die zei, ja, er is de afgelopen vijf jaar... heel veel misgegaan in Frankrijk en het is nooit... Uw schuld, zei hij tegen Sarkozy, maar u bent wel vijf jaar president ja. geweest. Neem die verantwoordelijkheid eens op je. Dus het botste vrij regelmatig inderdaad. Het was zelfs zover ging het dat de thema's lang niet allemaal behandeld konden worden. Want ze gaven elkaar steeds maar niet het laatste woord. Als het debat klaar had moeten zijn, dan zei de ander steeds weer... nee, ik wil nog even iets zeggen. En als die weer wat had gezegd, zei de ander weer... nee, ik wil nog even daarop reageren. Werd dat debat niet geleid dan? Het werd geleid oh. door twee journalisten, oh. maar die kwamen er soms niet eens tussen met z'n tweeën. Zo fel gingen ze door. Het, de emoties liepen soms een beetje hoog op, ja. ja. En op welk thema scoorde Sarkozy dan wel... Nou, dat is nu nog moeilijk te zeggen, want hmm. als je zegt scoren... dan gaat het natuurlijk om waar de kiezers naar kijken. En wat Sarkozy wel heel nadrukkelijk heeft gedaan... is gehengeld opnieuw naar de kiezers extreem rechts. Want die heeft hij nodig, die kiezers van Marine Le Pen. Dus hij heeft het uitgebreid, uitgebreid gehad over de immigratie. Bijvoorbeeld, hij wil de immigratie halveren... het aantal immigranten dat naar Frankrijk komt. Dat heeft hij met kracht nog eens herhaald. Hij heeft ook nog eens benadrukt, Sarkozy, dat hij toch de staatsman is... die het land in goede wegen moet leiden. Hij zei net bij zijn laatste woorden voor het debat was afgelopen... Frankrijk verkeert in crisis, Europa verkeert in een crisis... we leven in een gevaarlijke wereld, iemand moet het schip op koers houden. Nou goed, dat zou hij zelf natuurlijk moeten zijn als ervaren kapitein. Ja, ja en wat was, was dan, waar, waar maakte Hollande dan zijn sterke punten van? Hollande was er heel erg sterk in om Sarkozy continu voor de voeten te werpen. Ja, maar de afgelopen vijf jaar heeft u aan het stuur gezeten. Waarom mm -hmm. heeft u toen niet gezorgd dat de immigratie minder werd... Ja. als u dat zo nodig vindt? Als u vindt dat er ook groei moet zijn in Europa, zoals ik steeds bepleit nu. Waarom heeft u daar niet voor gezorgd de afgelopen vijf jaar? En daar was Hollande heel erg sterk in. Steeds de bal terugspelen. U bent vijf jaar aan de macht geweest. Waarom is het dan niet beter gegaan? Ja, maar dat klinkt niet sterk, de bal steeds terugspelen. Je zou verwachten dat iemand ook met ideeën komt. Met, met, hè, met punten echt... Uh, die anders zijn dan zijn tegenstander. Maar dat is de hele strategie van François Hollande geweest, deze campagne. Hij hoefde niet met nieuwe ideeën te komen, want hij stond op voorsprong. De Fransen hebben in grote meerderheid genoeg van Sarkozy. Dus het enige wat François Hollande de afgelopen maanden eigenlijk heeft hoeven doen... is stilzitten. Stilzitten, nee. niet bewegen, niet te veel zeggen, want hij stond op voorsprong. En die strategie is succesvol geweest de afgelopen maanden. En dat zag je bij dit debat toch een beetje terug, inderdaad. Niet zozeer met eigen ideeën komen, met nieuwe plannen. Maar vooral zeggen, u meneer Sarkozy, u heeft het fout gedaan. En de Fransen hebben de buik vol van u. En daar heeft Hollande wel een beetje gelijk in, want dat sentiment leeft onder de Fransen. Ja, ik was overigens dat het enorm onderhandeld is he, over de manier waarop het debat in beeld zou worden gebracht. Al verschrikkelijk, ja. Het is tot op de vierkante millimeter... tot elke seconde toe is het geregeld, vergis je niet. Sarkozy mocht niet van opzij gefilmd worden... want dan zou zijn neus te groot lijken. Hollande mocht niet van boven gefilmd worden... want dan zag je dat kleine kale plekje dat zich daar vormde. Nee, dat mocht allemaal niet in beeld. De tafels, de stoelen moesten in verhoogte verstelbaar zijn. De lichting, het decor is allemaal geregeld. De thema's zijn precies afgesproken. Er is een contract afgesloten tussen de twee kampen. Handtekeningen eronder twee pagina's lang... wat wel en niet behandeld mocht worden. Kortom, het was Smullen. Frank Renoud, correspondent in Parijs over het debat van de presidentskandidaten. Uh, dit is de eindtune alweer. Ik wens u nog een goede nacht. Goede nacht, vreunde. Het wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert een Zigarette.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 Zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht? Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Dit is Radio 1.